Van nieuwkomer Mona Keizer werd gisteravond bekend dat ze op plaats 2 zou staan, achter lijsttrekker Sibrand van haarsma mabuma Andere nieuwkomers zijn CNV-bestuurder Michel Roch op plaats 6 en voormalig medewerker van Artsen zonder grenzen Arjan Erkel op plaats 23.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 Syrische militairen martelden kinderen en zetten ze in als menselijk schild. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Kinderen zouden worden gedwongen om mee te rijden op tanks en in bussen die militairen vervoerden. Daarmee zou het leger aanvallen van de oppositie willen voorkomen. Ook beschrijven kinderen in het rapport dat ze zijn gemarteld. Ze zouden zijn geslagen, geblinddoekt en gebrand met sigaretten.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 Het weer veel bewolking en een paar buien met in het zuidoosten kans op onweer. Middagtemperatuur uiteenlopend van 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit, was het... dit is de Hart van de ANWB. De langste files in de Randstad op dit moment op de A7. Hoorn richting Zaandam tussen Afritweide, Worma en Knopend. Zaandam 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A8. Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Knopend Koenplein. A9 Diemen richting Amstelveen tussen Knoopend Diemen en Knoopend Holendrecht 4. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Knoopend Raasdorp 7 kilometer. En de verreweg de langste file is uh, op de A10 Ring Amsterdam-West richting Zaanstad tussen Schellingwoude en Westpoort 19 kilometer. Tussen Geusveld en Slotenmeer is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag 9 kilometer tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld. 4 kilometer op de A20 Hoek van Noorland richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend de Brekse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 I'm a lion in the morning sun I'm a Will and the people, Lion in the morning sun, wat een leuk... ...vrolijk liedjes op deze zondag. zondag. Zondag in de zierfemiddag is een zondag in Want Daarvoor horde je strike, you sure do. Altijd als je langs de douane moet, moet je altijd je paspoort laten zien. En soms staan er hele lange rij en soms ook weer niet. En als er een hele lange rij staat, kan het wel eens zijn...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 Ik heb uh, stoppels voelen. Ik zie helemaal niks bij jou. Nou, ik heb uh, gisteren wel geschoren. Dus, uh... Uh, de medicijnen tegen verdingen verkoudheid blijken dus niet te helpen. Uh, bij een uh, promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Uh, 6% van de huisartsen schrijft antibiotica voor bij verkoudheid. Maar uh, het onderzoek gaat uh, de, dat ver, uh, verkoudheid uh, daar niet van overgaat. Uh, duurt toch wat wil.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 Ik vond ze ook niet goed spelen. Geen nee. druk naar voren. Uh, in balbezit was het zo, zo, zo Slore. langzaam, jongens. Ja. Weet je wat wel heel goed vond? Snijder. Ja, zeker weten. Heb je die paas gezien met het buitenkantje rechts tussen die verdediging door ja. Huntelaar Ik vond Willems ook, oh. wel, goed. Ik vind, vond Willem ook wel aardig. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Kijk, Daarvan kan ik echt genieten. En Willems vond ik ook wel aardig spelen. Willems ging wel aardig, zeker weten. Wat vinden andere mensen nou van? Nou, we hebben een aantal nieuws opgezocht. Uh, willekeurig. En we gaan even kijken wat, uh, hoe gaan we dit doen? Zullen we gewoon een beetje doen alsof we bekenden van hun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 het goed is wel, maar weet je, ik heb het voorspeld dat ze zijn, ik heb gezegd ze winnen niet nou ja zeg, ja echt waar in. en ik, ik ben heel ik, misschien, ik denk dat ze het helemaal niet reden hoor, oh, nou en ik ben heel positief altijd maar ik heb het heel hard hoofd erin, nou ja, laten we hopen dat het dan niet uitkomt ik wou net zeggen, <lacht> jij denkt voor de week aan mij aan volgende plek. <lacht> en je zegt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 In Zandvoort. Ja, hoe heet je uh, Weet ik niet. Nou, maar het is nee. wel familie van Koper, trouwens. Oké, okay, nou, hele aardige mevrouw. Zullen we nog eentje doen? Ja, wat wil je? In Amsterdam of Zandvoort? Uh, Doe maar nog eentje in Zandvoort, joh. Ja? blijkt dat die mensen zo... Ze vonden ons zo spontaan. Ja, het nee, Dat snap, snap, snap ik wel, Huntelaar van Persie, wat zeg jij? Huntelaar. Huntelaar, ja? Ik heb, maar, heb ik al de erg tijd al gezegd. Ik begin ervan. Ik gezegd, je moet gewoon van persie, persie op de bank zitten. Ik vind het ook belachelijk dat Robben op rechts staat. Robbe gewoon links, Af en Leip rechts. Eventueel een narsing. Even opnieuw. In eh, uh, die gesprek? Nou, ik weet niet. Ik eh, uh, mij toets ik het een beetje het verkeerde maar ook niet. Het gaat niet helemaal... Uh... Ik heb een korte nacht gehad, dus het uh, gaat niet dus zo heel goed meer, Die uh, cijfertjes. Hij nee, geloven. Oké. Okay. Kok. Ja deze. Ik maar zo. Ik denk dat ze spontaan is. <tie> <tie> oh, Matthijs komt ook weer terug, natuurlijk. Ja, Wat oh, lekker. Zo weet het. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Je spreekt met Rudy. Hallo, Ruud. Hey, wat, uh, wat heb je van de wedstrijd gevonden gisteren? Heb je nog gekeken? Ja, ik heb gekeken, ik heb gekeken, maar ik, ik had het al voorspeld.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 die vroeg het Nederland. En is Europees kampioen. Ja, dat was echt. Dat uh, is apart. Maar heb je gisteren nog gekeken naar de wedstrijd? Ja, ja, ja. En uh, wat, wat vond je ervan? Ja, ze willen allemaal vrij, hè? Ja. Iedereen. Voor, logisch, ze hebben het 1-0-8. En dan wil iedereen eh, een doelpunt maken. Ja, precies. Dat, uh, allemaal egeltjes, hè? Bij Nederland zelf dan. Dat is, nou, het is jammer. Ze moeten nou twee keer winnen. Ja, precies. En Denemarken moet twee keer verliezen. Dan is het goed. En woensdag spelen natuurlijk tegen Duitsland. Ja, die moeten ze winnen. Die moeten ze winnen. En denk je dat dat gaat lukken? Heb je de Duitsers ook nog zien spelen? Ik heb ze zien spelen. Maar ja, die spelen gewoon zoals altijd speelde. Ja, precies. Een paar goede uitpraten. Ja, precies. Kijk, ik, ik, ik, ik hoor het al. U heeft er echt verstand van. Nee hoor. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, niet? <laughs> ik was twaalf jaar te voetballen Die in een in club de meer. Oké. Okay. Dat is nou tachtig jaar geleden. Zo, oké. Okay. <laughs> en wie heeft u liever, uh, meneer... Uh, Ah. Wie heeft ze liever in de opstelling? van Persie of Huntlaar? Nou, hij blijft wel hard van buitenspelers hebben, hè? Ja. Als ze goede buitenspelers hebben, dan hebben Huntlaar beter. Kijk, we hebben hier echt een kenner aan de Kijk lijn. Het. Ja, echt, hè? Uh, rechts, uh, op rechts of op links? Uh, Robben op links... En dan moet dus die ene van Heerenveen... Dus Narsing. Die moeten ze wel oprecht zetten. Kijk, Kijk eens is, hoor, iemand met verstand heen. Nee, maar zo is het toch? Ja, maar goed. Uh, je hebt, er zijn uh, duizend betere mensen ja, die allemaal aan de zand staan. Ja, precies. We hebben in Nederland 16 miljoen bondscoaches, zeggen we wel. Met, ja. uh, dat klopt ook wel een beetje. Hè? Ja, ja, ja, ja. Hoe ja. verder? Nou ja, gaat, uh, gaat verder. Prima met ons. Een lekker weertje vandaag. Ik zit lekker buiten. Ja, het is echt, het is echt, het is echt heerlijk weer. Het is zomer. Het is nou, gewoon zomer. Laten we vandaag nog morgen van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 De nou, laatste doen, de laatste. En ze had er nog verstand van ook. Ik Was nou mevrouw of meneer? Jij zei, mijn vrouw, jij zei meneer, <laughs> ik zei mevrouw. Was mij niet helemaal duidelijk, maar dat maakt niet uit. Laatste je doen je nog het eentje. Zo Zullen we uh, nog je eentje uit Zandvoort doen? Ja, laatste uit Sandford. En nee, ze had er ook wel een beetje verstand van, hè? met Narsing op rechts buiten. Nou ja, waarom niet toch? Als je te lijnen Spits hebt. Misschien snijder op, uh, op de plek van Nijtser de Jongen van Bol. Oh, een Persie op 10. Oh, oh, oh. Het ja, dat, dat, dat is niet helemaal goed, uh, zo'n weekendje met weinig slaap. en... Uh... Heb je ooit in het laatste jaar wel veel slaap gehad? Ja, ik heb wel eens benachtig gehad dat ik veel geslapen. Heb. Ja, de laatste. Maar vannacht heb ik drie uur geslapen. Drie uur? Gaan ja. we even pikkelen, Ja. Maar met dit boetje gaat dat goed. Nou, ik ben benieuwd. En ik heb nog twee nummers, eentje uit Den Helder en eentje uit Amsterdam heb ik nog. Als deze niet opneemt, doen we er gewoon nog eentje en dan... Uh... Ja, ook in Zandvoort, maar... Heb je er nog een uit Zandvoort? Ja, maar die heb net ook al niet op. Ik heb oh. het net ook, maar die heb ik nog niet op. Nog, of uh, dat nummer tikt ik ook verkeerd in. Ik nog een keer proberen. Zullen we dit nog één keer doen? Ja. Dan gaan we dat even proberen. Toch zo leuk hè? Valdim, Die zat lekker in het zonnetje Nou ja, de, ja Prima gelijk, toch Gelijk uh, Gelijk Heeft hij, uh, to, uh, dat mens uh, Heeft hij zei? Uh, mm, mm, mm, mm, mm. Tegen de Duitsers ja Dan moet het gebeuren Hij gaat over nou, Ik ben benieuwd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 Dat uh, snijder een lichte knieblessure. Ja, dat hoorde ik ja. Maar waarschijnlijk is hij de woensdag gewoon bij. Nou ja, laten we hopen dat hij, uh, dat hij woensdag <laughs> gewoon kan spelen. Want als je snijder niet hebt, dan kan ik je vertellen en dan wordt het heel erg moeilijk. Ja, dat is nog moeilijker dan Thomas. Want wat was hij goed echt gisteren? Hij moet het allemaal verdelen natuurlijk. En dan heb ik ook nog gehoord, ik was gisteren op uh, bij het verjaardag van mijn nichtje, dat snijder misschien niet moest, uh, dat hij niet moest spelen. Dacht ik, nou volgens mij snap jij het niet helemaal. CFM Sanford, zondag in Kennemerland. Nederland zelfde, de meningen heb je gehoord. En hier is de cure. man say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 Ik heb getwijfeld over België Want dat taaltje is zo zacht Stond zelfs in Dubio Maar ik nam geen enkele Ik heb getwijfeld over België Stond zelfs in Dubio maar ik kwam geen enkel risico. Ik heb getwijfeld over.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 Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 4 kilometer tussen Meiden, Oost en kopen Diemen. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen Knoop Zaandam en Knoop het Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Er staat 2 kilometer file. De langste file staat op de A10 ring Amsterdam, Koenplein richting Koenplein. Met de klok mee tussen Afrit Volendam en Westpoort, 21 kilometer.